11 uur. Wat om met het nws journaal Donald Trump ligt in eigen kring opnieuw onder vuur. Vooraanstaande Republikeinen hebben kritiek op de uitspraken... die hij deed over een gesneuvelde moslimmilitair. De vader van de jongen sprak op de Democratische Conventie... en Trump liet zich daar denigrerend over uit. Hij zei onder meer dat de moeder van de gesneuvelde militair... tijdens de conventie niks zei, omdat dat niet mag van haar geloof. Onder andere de Republikeinse senator John McCain... is niet blij met Trumps uitspraken... De extra veiligheidsmaatregelen op Schiphol zijn volgens informatie van de NOS... onder meer genomen naar aanleiding van de recente aanslagen op de luchthavens Zaventum en Istanbul. Er zou rekening gehouden worden met een scenario... waarbij, zoals in Istanbul, een klein kaliber vuurwapen wordt gebruikt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding wil niet reageren op het NOS-bericht. Sinds dit weekend leidt een signaal van terreurdreiging tot extra waakzaamheid bij de luchthaven... Vandaag werd bekend dat de extra veiligheidsmaatregelen de komende tijd van kracht blijven. In Zadam is een jongetje van drie verdronken. Zijn lichaam werd aan het begin van de avond gevonden in de Zuidervaart. De peuter werd sinds het einde van de middag vermist. Er werd een burgernetmelding verstuurd waarin mensen werd gevraagd naar het jongetje uit te kijken. In Venendaal zijn volgens de politie twee jonge jongens in een sloop beland. Eén is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen maakt het naar omstandigheden redelijk.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 En het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NWS. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Christmas.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 dus nu over uw boek Jood Sandvoort voor de luisteraars meneer van der Linde Teunert van der Linden heeft een boek geschreven over Jood Sandvoort, een pioniersgeschiedenis en het gaat eigenlijk over de periode 1880 -18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 I'm on you.